Vijfde deel over Azië. Buitenlands nieuws, Mexico. Lazaro Cardinas Idel Rio is in de verkiezingen die deze maand in Mexico werden gehouden, gekozen tot president. In zijn verkiezingscampagne heeft hij een zeer linkse politiek aangekondigd. Luchtvaart, de London-Melbourne race. Op de morgen van de tweede dag van deze gigantische luchtvaartrace is het duidelijk geworden dat in de snelheidsrace de strijd zal gaan tussen het echtpaar Mollison, het duo Scott en Black, beide teams op Havelland Comets, de Uiver met Parmentier en Mol en de Boeing bemand door Roscoe Turner en Penball. De tweede Nederlandse machine, de Ponderjager met Geisendorfer, die als kanshebber in de snelheidsrace gold, is de eerste dag niet verder gekomen dan Athene. De comet gevlogen door het echtpaar Mollessen arriveerde gisteren zaterdagavond in Bagdad voor de verplichte stop en om te tanken. Bij hun landing in Baghdad hadden zij nog enkele liters benzine aan boord. Zij zijn onmiddellijk doorgevlogen naar al -Aharad. Enkele minuten na hun vertrek arriveerden Scott en Black in Baghdad. Ook zij zijn na te hebben getankt onmiddellijk doorgevlogen. Om 23 uur 8 arriveerde als derde de uiver op het vliegveld van Baghdad. Na een oponthoud van 52 minuten is de uiver gestart naar Jask. Vermoedelijke vliegtuig naar Jask is naar opgave van de KLM 5 uur. Verder nieuws, sports. Waar ligt Jask? Oh hier. Aan de Persische Golf. 1590 kilometer van Bagdad. Wat zei die omroeper ook alweer? Geland. Was dat niet een paar minuten na elf gisteravond? Bijna een uur op onthoud. 52 minuten of zo. Dan zijn ze rond middernacht weer gestart. Hoe laat is het? Drie minuten over half negen. Dan moesten ze al lang weer weg zijn met Jask. Ze kunnen nou al... Dus kijk, ze kunnen al bijna in Karachi zijn. Zouden ze op Schiphol al meer weten? Om 23 uur acht arriveerde al derde de uiver op het vliegveld van Bagdad. Na een oponthoud van 52 minuten is de uiver gestart naar Jask. De vermoedelijke vliegtijd naar Jask is, naar opgave van de KLM, 5 uur. We liggen dus op de derde plaats. Net wat bouwen dachten. Kom het zijn sneller. Het wordt een kwestie van motoren. Gaan we die gypsy-motoren met Twee, drie dagen op topsnelheid. De ride-motoren van Bauer wel. In die gypsy-motoren had hij niet veel vertrouwen. Toch opgevoerd zei hij. Ja, met jouw vriend Scott net misgelopen? Ik zie je wel in Melbourne. Die lui op het veld had een mooi verhaal. Over Scott? Ja. Ze zijn boven Klein-Azië de koers kwijtgeraakt. Het kan de koers kwijt. Had hij maar een goede telegrafist moeten meenemen. <lacht> Laat maar. We hebben jou alleen maar aan boord omdat we ballast nodig hadden. <lacht> ja. Ga maar verder. Op een gegeven moment hadden ze nog 80 liter benzine. Toen zijn ze maar geland. Waar? Ja. Uh, de kerkkoek, geloof ik, kan dat ketten? Ja, militair terrein, ik ken het wel. Nou, daar hebben ze dan benzine in genomen en ze hebben de koers naar Bagdad gevaagd. Wist die Turke die? Wel nee, uh, die wist alleen precies zijn eigen positie. <laughs> heeft de koers die hij nemen moest toen zelf maar uitgerekend. Heeft wat benzine losgekregen, dat ook nog niet eenvoudig was. En is naar Bach wel gevlogen? Ja. Dat verklaart dan dat Mollison eerder in Bach dat waren als kop. Ze waren bij dezelfde machine, dus daar kan het niet aan liggen. Uh, Jim Mollison vertelde me in Londen dat hij van plan was de Groot Cirkelroute te nemen. Hmm. Is hij over een ongeveer landschap gekomen? Nou, ik kon het als de wind niet al te ongunstig was. Net halen had hij uitgerekend. Scott schijnt over Boedapest en Turkije te zijn gevlogen. Is dat veel langer, Ketter? Het scheelt altijd gauw een paar honderd kilometer. Nou, daarna die Ilar en Bagdad toch gelijk. Waarin? Langs een lange route en met al het oponthoud, eh, noodlanding en zo, waren Scott en Black toch hoogstens een half uur na de Molossens in Bagdad. Waren ze niet uit de koers geraakt dan zouden ze misschien veel eerder zijn geweest. Ah, nou je het zegt. Ze hadden in Wacht dat de indruk dat de motoren van Mallissens Kam niet helemaal in orde waren. En toch doorvliegen. Ja, ik weet net hoe die Mallissens zijn. Bovendien, ik denk dat ze de eerste prijs best kunnen gebruiken. Ik had niet de indruk dat ze zwommen in het goud. Wat jaagt motorrenners, autocoureurs, stuntvliegers steeds weer opnieuw de weg op of de lucht in? Maar het heeft geen zin en er zelf naar te vragen, ze weten het niet. Psychiaters spreken soms van een. Gekamoufleerde zelfmoord zelfmoorddrift van een flirt met de dood. Op de rand van de dood voel je pas dat je leeft. Men riskeert de dood om de eerste, de snelste, de hoogste te zijn. Om uniek te wezen. Om het namen te worden genoemd. De angst voor de anonimiteit is groter dan de angst voor de dood. Ket het? Het dus is Ze zitten toch niet in een zandstorm of zo? Dat kunnen we niet gebruiken. De mollens zijn er al In Karachi. Weg, motorstoring. Ik heb het al gezegd, die motoren bevallen me niet. Jij ja, hier, Prins. moest binnen. het binnen? Slaperig. We <lacht> hebben binnen bij de nachtvlucht meer in spanning gezeten dan jullie hier in de cockpit. Toen u binnen in een van de stoelen zat te slapen, Captain, heeft mevrouw Rasje gevraagd of ons liep wel op één man verder kon. <lacht> Wie er zijn in Karachi, Captain? Hè? Huh? Die motorstoring van de Mollison schijnt niet ernstig te zijn. Ze zijn weer opgestegen. Hm? Hoe lang zijn ze aan de grond geweest? Nog in half uur. In die tijd kan je motor nooit behoorlijk hebben nagekeken. Jij hebt er dus geen vertrouwen in? Alle vertrouwen? Die ja, halen we een voordat we in Singapore zijn. Misschien wel eerder? Nou, dan zouden we misschien nog maar één machine voor ons hebben. De Comet van Scott Black. Nou, die vliegen ook al schekken, als ik het goed begrepen heb. Constant full speed. Dat houdt die motor ook nooit uit. Maak een mooie kans te winnen, Captain. Vergis je niet, de pandenjager zit vlak achter ons aan. En Turner met zijn Boeing ook? Nou, we hebben nog niet uit de machine gehaald, dat Rent. U kunt rustig full speed draaien, Captain. Onze motoren kunnen het hebben. We zullen zien. Voorlopig is het niet nodig. In de handicap liggen we voorop. En dat is voor een gewone verkeersmachine op een gewone verkeersvlucht een gezonde situatie. Als Turner met zijn Boeing op ons in zou gaan lopen, dan wordt het wat anders. Waar is die derde Comet eigenlijk gebleven? Geen idee. Zullen we wel ergens met motor weg staan? <laughs> Jij hebt het niet op die Comet staan. Nou, jullie weten net zo goed als ik dat die derde Comet aan Smeer werd aangeboden, maar dat hij bedankte om technische redenen. Die had er ook al geen veduce in. Die derde Comet kon toch wel vlak achter ons aan zitten. Vlak achter ons aan zitten Gijsendorfer met de Banderjager en Turner met de Boeing. Die Banderjager mag ons voorbij wat mij betreft. Die mag de snelheidsrace winnen. Maar die Boeing wil ik voelen blijven. Nou, dat kan. Zeg die radio, geeft geen nieuws? Aan de ene kant is er een kerkdienst en aan de andere kant geven ze morgenweiding. Daar komen ze natuurlijk niet tussen met het nieuws. Ik heb een taxi besteld, ik ga naar Schiphol. Als er berichten zijn, dan komen die daar het eerst binnen. Ik wacht nog even af. Als er om 12 uur nog geen berichten zijn, dan kom ik ook naar Schiphol. Oh, dan zie ik je het straks wel. Ik zal juffrouw Geudeker en de vrouw van Prins ook bellen. Net een bevroren zee. Wat? Die woestijn hier beneden. Komt van de wind. Hoe hoog zouden we vliegen? 4000 ongeveer. Uh -huh. Aan de andere kant zie je de zee. Dat is de enige oceaan. Ik zou het niks gek vinden. Wat niet? Als je nu daar beneden de schepen zag die vroeger het Ivoor uit India brachten. Waarvan Salomo zijn troon liet maken. <laughs> en de zijde uit China voor de farao van Egypte. <laughs> als je links uit het raam kijkt, zie je de woestijn. Als je rechts het raam kijkt, zie je de oceaan. Tussen land, lucht en water. Je zou er een gedicht over kunnen schrijven. Ja, het is wonderlijk op een toer en heb ik altijd hoogtevrees. Van berg ook. Maar in een vliegmachine nooit. Het, het is net of je in een eigen kleine wereld zit, vinden jullie niet? Een kleine metalen cabine. Vervreemd van de aarde. Losgekomen voor een paar uur. En dan moeten ze terug. Om benzine te tanken om lunchpakket op te halen. Het leven blijft een navelstreng met de aarde waaruit zij genomen zijn. Het metaal van het vliegtuig zo goed als de benzine waarop het vliegt... en de mensen die daarin wonen, had interim. Je krijgt gelijk, Prins. Verbaas me niks. Maar waarin krijg ik gelijk? De Mollensen zijn naar Karachi teruggekomen, motorstoring. Dat heb ik je gezegd. Jay heeft de machine nogal ruw aan de grond gezet... Hij zal kwaad geweest zijn? Nou, hij zal hij nou nog wel waaier zijn. Hij is een landingsgestel gekraakt. Hij landt altijd al volgens de methode. Ik voel het wel als ik aan de grond zit. Daarmee hebben zij de kans op de eerste plaats wel verspeeld. Komt u binnen, dames. Hier hebben we ons bestemd. De berichten ja. komen hier het eerst binnen. Uh -huh. Maakt u het te gemakkelijk. Dank u. Wat is een inspannend werk. Dank u wel. Is mevrouw Moller niet? Oh, die komt dadelijk. Wat zijn de laatste berichten? We, We hebben juist een overzicht gemaakt. Volgens de laatste berichten in de buurt van Karachi, mevrouw. Wacht, ik uh, zal u even een kaart geven. Uga. Dat is wat gemakkelijker. Uh -huh. Ja, die heb ik wel nodig. Anders kan ik het niet bijhouden. Jij? Ik ook niet. Volgens de laatste berichten vloog de uiver op Karachi aan. Kijk hier, bij de Persische Golf. Hadden ze vanmorgen om half negen al kunnen zijn. En het is nu al elf uur. Ik heb het al even over, Elfen. Dan moeten ze nu al op weg naar Allahabad zijn. Ja, waarschijnlijk wel, mevrouw, maar... ...berichten erover hebben we nog niet. Ja, de verbindingen met het oosten, die zijn niet zo snel. Als ze in Batavia zijn geland, dan kunnen we dat binnen een uur weten. Oh, zo ver zijn ze nog niet. Nee. Oh, zijn jullie er al? De radio geeft geen nieuws. Nou, hier word je ook niet veel wijzer hoor. <laughs> ik vertel net aan de dames dat de verbinding met het oosten niet zo best zijn als wij hier in Europa gewend zijn. Oh, nou, die verbindingen zijn soms al te best. De telefoon staat bij mij niet stil. Oh. Allemaal mensen die het laatste nieuws willen horen. En ik weet zelf ook niets. Volgens de laatste berichten hier zijn ze nog niet eens in Karachi. Terwijl ze al lang op weg naar Allahabad hadden moeten zijn. Wat over elf. Tja, ja natuurlijk zijn ze al op weg naar Allahabad. Ze zouden in Karachi toch alleen maar bijtanken. Mm -hmm. Een kwartier, twintig minuten meer hebben ze daarvoor niet nodig. Zeg, jouw Kees okay, niet wat kunnen uitvinden om de hele tijd rechtstreeks te kunnen telegraferen? Hij heeft het vaak genoeg gehad of zo'n long-range verbinding. He? Maar het schijnt nog niet te kunnen. Tenminste niet vanuit de vliegmachine. Niet oh. draadloos. Of, of wel draadloos, maar dan heb je de te zware zender nodig. Oh. <laughs> ik weet het ook niet. Weet u het soms? Nee mevrouw. <laughs> je vrouw. Oh, pardon. Nee, ik weet het echt niet. Ik krijg de berichten door, maar hoe ze precies binnenkomen, nee, dat weet ik niet. U zou het hier in een van de experts kunnen vragen. Vanzelfsprekendheid, aan de ene kant. De berichten komen binnen, de vliegmachine vliegt, de auto rijdt. Vanzelfsprekendheid, na dat eerste moment van verbazing. En nader vanzelfsprekendheid het ongenoegen. Het rijkt niet ver genoeg, het is niet snel genoeg. Gestorven generaties konden hun dromen in mythe vangen. Maar wij... Zij wordt ongeduldig als ze niet morgen al tastbaar zijn. We zijn hier weer weg? werk. Ze zijn om 8.53 uur 53 Nederlandse tijd in Karachi geland. En om 9 uur 10 alweer vertrokken. De molens staan daar in Karachi aan de grond. Die hebben ze dus ingehaald. Ze hebben alleen nog Scott en Black voor zich. Wat die schijnen te vliegen als halve duivel. Hoe laat is het nu? Um, drie uur ongeveer. Um, volgens de kaart is het een kleine 1500 meter naar Allahabad. Nou, het is al kilometer, hè? Nou, dan kunnen ze daar ook alweer weer voorbij zijn. Ik zal het restaurant vragen of ze wat tegen kunnen brengen. Hè? Of hebben jullie liever wat af? Ah, nee, nee, ja. nee. Luchtvaarts, de London-Melbourne race. Het team Steck en Turner, die een noodlanding op Le Bourget hebben moeten maken, zijn vanmorgen van vertrokken en vanmiddag in Marseille aangekomen. Davis en Hill hebben met hun ferry 3 een noodlanding gemaakt op Cyprus. Zij hebben de strijd opgegeven. De beide piloten Beens en Gilman met hun Fairy Fox worden nog steeds vermist. Inmiddels vordert de uiver goed. Om 14.09 uur zijn zij op het vliegveld à la Habat geland, het tweede verplichte controlepunt van de snelheidsrace. Na de formaliteiten te hebben afgedaan, de motoren te hebben geïnspecteerd en wat gegeten te hebben, is de bemanning om 15.30 uur weer opgestegen met de drie passagiers in de richting van Calcutta.